Yeah.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 Een nieuw recherche team gaat getuigen horen die hebben vernomen dat er voor de ramp medewerkers van SA Fireworks op het terrein zijn geweest, zegt het openbaar ministerie. Deze getuigen hebben zich afgelopen weken gemeld bij RTV Oost. Door de explosie kwamen 23 mensen om het leven. Een recht in Amsterdam heeft zich in een oordeel verbaasd over de rechtshulp die een vrouw heeft gekregen voor een kort geding over een konijn. De vrouw had haar konijn verkocht, maar de nieuwe eigenaar weigerde na een paar weken te zeggen of het dier nog leefde. In het kort geding eiste de Amsterdamse een dwangsom van 250 euro voor elke dag dat ze die informatie niet zou krijgen. De rechtbank besliste in haar nadeel en verbaasde zich erover dat de Raad voor Rechtsbijstand ermee had ingestemd dat 263 euro van haar proceskosten werden vergoed. Minister Verburg van Landbouw doet een dringend beroep op geitenhouders om hun dieren te laten inenten tegen Q-koorts. Van de ruim 400 bedrijven in Nederland zijn er nog maar 37 gevaccineerd. De geitenhouders twijfelen aan het nut van het inenten. Ze zijn bang dat, ze, dat ondanks de vaccinatie toch nog bacteriën aangetroffen kunnen worden in de melk en hun bedrijf besmet kan worden verklaard. Volgens Verburg is die angst ongegrond. Het weer hier en daar bewolkt met in het midden en oosten van het land wat regen. Het is zo'n 10 graden. Morgen wisselend bewolkt overwegend droog en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. nu. Jouw keuze. ZFM. Alors non, alors non Alors on Qui dit études, dit travail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 Is this me? You wanna get crazy? Cause I don't give a...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 Is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? Shh. You say I love you, boy, But I know you lie. I trust you all the same. you and They're justified and they're ancient And they like to roam the land Just the They're justified and they're ancient I hope you understand the bridge, the bridge, the They called me up in Tennessee They said, Tammy, stand by the jams But if you don't like what they're going do Right. like some of the men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 Never has love.